Welkom terug in de avonden waar u tot 11 uur kan gaan luisteren naar een in memoriam voor Gerard Reven. In de avonden gaan we nu even niet over Reven praten. We laten de schrijver zelf aan het woord over een aantal essentiële punten in zijn werk. Daartoe gaan we terug naar 3 december 1991. Samen met de schrijver keek Wim Noordhoek toen terug op de marathonvoorlezing van zijn boek De Avonden, die op 28 en 29 november van datzelfde jaar tien uur lang werd uitgezonden door de VPRO Radio. Wim was daarbij regisseur. Tussen het gesprek door zijn fragmenten te horen van de oorspronkelijke opname, die ongeveer vijf dagen in beslag nam, waarbij Reven herhaaldelijk pauzeerde. Uit vermoeidheid, vanwege een verspreking, behoefte aan een slokje water of een losse opmerking. 45 jaar, nadat de gebeurtenissen in mijn roman De Avonden een aanvang nemen... heb ik mij nog steeds veel gelezen op debuut in zijn geheel voor de radio voorgelezen. Volgens getuigen was het een middag en avond lang alsof de tijd stilstond, In huiskamers, in treinen, in bussen, in nederige hutten en luxe paleizen... op postkantoren en in rijdende automobielen... ...luisterde mijn geliefd publiek, vaak met het boek in de hand, naar mijn voordracht. Uur na uur maakten mijn luisteraars de belevenissen van Frits van Echters opnieuw mede. Om met Frits van Echters te spreken, ik vind, je moet luisteren of niet. Ik noem dit alles geen toeval. De radio speelt nu eenmaal in de avonden een belangrijke rol. Op deze mij tot dankbaarheid stemmende dag dank ik in het bijzonder het wonder dat radio heet. De radio die ontelbare mensen, ondanks de soms geduchte afstand, nader tot elkander weet te brengen. Dat Gerard Reven tot mijn verbazing had ingestemd met het plan om zijn boek De Avonden op de radio voor te lezen, is recordsachtig gewerkt. Vijf lange dagen hebben de opnamesessies geduurd. Ze werden alleen onderbroken voor het eten van een broodje tartaar, het drinken van een bekertje koffie of af en toe een korte wandeling om een frisse neus te halen. De Avonden is en blijft een raadselachtig boek. Het is in 1947 geschreven door een jongen van 23 jaar... die op kantoor terechtkwam nadat hij op school was mislukt. Het boek is opgebouwd uit autobiografisch materiaal. Maar twee belangrijke gegevens uit de toenmalige omstandigheden van de schrijver... blijven in het boek geheel of grotendeels ongenoemd. Ten eerste was hij opgegroeid in een communistisch gezin. Hij was in 1947 ook nog geen afvallige van die leer. Maar daarover vinden we in de avonden niets... Ten tweede was de schrijver homoseksueel. Dat gegeven is in de avonden alleen heel indirect terug te vinden. Je zou het ook nog verbazingwekkend kunnen vinden... dat de Tweede Wereldoorlog, die nog maar net voorbij was... in het boek nauwelijks wordt genoemd. Als al die dingen in het boek niet of nauwelijks voorkomen... waar komt dan toch die onmiskenbare spanning in de avonden vandaan? Misschien zit er iets in het volgende. Ik geef het voor beter. Frits van Echters beziet en beluistert zijn omgeving en zichzelf met een angstaanjagende precisie. En zijn onverbiddelijke oordeel luidt, dit wordt niks. Er bestaan natuurlijk nog steeds jongens van 23 jaar die op school zijn mislukt... en die nog bij hun ouders wonen en die zo tegen zichzelf en de wereld aankijken. Ze zijn er altijd geweest. In bijna iedere man zit wel een Frits van Echters. Alleen, er is er maar één geweest die het bijna 45 jaar geleden allemaal tot in de langste details heeft opgeschreven. Ik heb die tekst naar me herinnerd, geloof ik? Nee, ik geloof niet dat ik die ooit hardop heb voorgelezen. Uh, het bizarre was dat ik na het schrijven en na het verschijnen van het boek... uit een merkwaardige weersin dat boek nooit heb willen lezen... ook niet durven lezen, 45 jaar lang... En toen werd ik aangezocht om het boek Integraal voor de radio voor te lezen. En toen vroeg ik aan iemand die de kijk op had... Uh, zou ik dat niet toch nog eens een keer goed moeten lezen? En die raadde mij dat af. En die zei, je kan het beter. Vreemd tegenover staan als je het gaat voorlezen. En dat was juist gezien. Waarom? Als je het tevoren had ingekeken... was dat niet goed geweest? Ik denk dat ik dan ook op een aanmerking had gehad. Op de, op de bouw, op de kwaliteit... op de gebreken die het boek ook heeft. Maar nu, na alles... na uh, al het gezwoeg moet ik zeggen dat het boek absoluut een fascinatie heeft. Een vreemde, bijna lugubere betovering. En om te beginnen moet je zeggen... kijk, een boek dat na bijna een halve eeuw... Uh, Uh, nog steeds erkend wordt, niet alleen erkend wordt in de schoolboekjes, maar gelezen, herdrukt wordt. Uh, een tweede en een derde generatie sindsdien boeit. Er moet iets in zo'n boek staan dat mensen boeit. Want de mensen kopen en lezen een boek in het algemeen niet voor hun verdriet. Hm? Het moet dus iets bieden. En het geheimzinnige van het boek is nu volgens mij dat. ...iets wat in het boek nooit, praktisch nooit, expliciet genoemd wordt, impliciet alom aanwezig is. En dat is de erotiek, maar de erotiek bedoel ik niet in het verkeerde gebruik, het vulgaire gebruik van het woord. Ik heb het over de drie vormen van erotiek. De religieuze erotiek... De sociale erotiek en de lichamelijke erotiek, anders gezegd de seksualiteit. En ja, die is er. En daar wordt misschien niet altijd bewust door de auteur op gezin speelt.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 De bretels hingen tot op de grond. Zijn gezicht was nog vochtig. Even wachten. kan nog een tijd duren voor het hele boek voorgelezen is. Hè? God bewaren, God nog aan toe. Dood? Dood? Dit gaat heel goed zo. Oh. Ja. Nee. Uh... Maar ik stik wel eens in een woord, hè? Het is toch ja. een fout van mij geweest om het niet uh, van tevoren te lezen. Ik ga het toch voor de volgende zittingen ga ik het toch lezen. Maar je kunt het toch niet in zijn geheel memoriseren. Hè? Door... Jawel, als je ja. het gelezen hebt, dan kom je geen. Kijk, het is ander proose dan wat ik nu schrijf. Ja. En het is uh, verschrikkelijk. Uh... Ja, elementair tot op, het element, tot op het laatste afgeschaafd, weet je wel. Dus... Zeker, ja. Dus vroeger zou ik gezegd hebben, mede en zouden weet je wel. Ja, je zou wat meer armslag genomen hebben, hè? Ja, bij wijze van ja. spreken. Ja. Het is namelijk, ja, uh, een goede tekst die moet ook uh, een beetje achtergrondgeruis bevatten, hè. Nee, nee, nee, nee. Kijk, als, uh, dat, dat, dat is, uh, is theorie over Pudder en dergelijke, weet je wel. Maar mm -hmm. een militaire bevel bijvoorbeeld, dat moet door het geraas van de krijg overkomen. Ja. He, dus je zegt bijvoorbeeld... Uh, heuvel 16, bevel aan Heuvel 16. 16 heuvel moet aanvallen. Ja. Aanvallen moet heuvel... 16, 16. Ja. Over. Ja? ja, ja. Dat is dus je nodig. Weet je, dan gaat er iemand zijn kop ja. af. Boem, weer iemand. Ja. Maar de show must go on. Morgen, vader, zei Frits, hij had het gevoel alsof hij voor het uitspreken van deze woorden door de hele luchtpijp een steen omhoog had moeten duwen, die nu voor zijn voeten viel.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 Nog iets zeggen over die weerzin die je dan zo, zoveel jaren hebt gehad tegen het boek, waar komt die vandaan? Ik geloof dat ik besefte dat het een heel primitief geschreven boek is en dat het typisch een debuut is, dat het typisch het werk is van iemand die de schrijfkunst nog bij verre niet onder in in, beheerst, in zijn macht heeft. En. Het wat me uh, erg irriteerde altijd... daarna was ik enigszins uh, uit mijn evenwicht... ik wist niet wat ik precies moest schrijven... en het heeft een jaren geduurd... voordat ik in een bepaalde ja, routine kwam... van dingen te kunnen schrijven... maar wat ik ook maakte, wat er ook verscheen... dat was twintig jaar later, maar dat was dertig jaar later ook... ja, maar het is niet de avonden... hij, hij moet dus weer eens iets schrijven als de avonden... Ja, daar was ik het in het geheel niet mee eens. Maar, maar die weerzin heeft, had het ook iets te maken met de inhoud? Het onderwerp. Ja, het, onder, het onderwerp is natuurlijk erg autobiografisch. En er zijn mensen die... Uh, die leven in het verleden. En die voelen inspiratie en geluk uit het verleden. Mijn geleerde broer... die komt altijd nog samen met oude schoolvrienden. En dan doen ze nog... Praat, noemen ze nog anekdotes over leraren. En dan doen ze de stem... van een bepaalde leraar na... die, die al uh, gelukkig 30 of 40 jaar dood is. Maar ik hou helemaal niet van het verleden. Ik ben er in het geheel niet opgesteld. En als ik iemand tegenkom en die zegt... weet je nog wel... Ik ben die of die. En dan uh, mompel ik me wat. En dan denk ik... Uh, hoe eerder dood, hoe beter. Weet je wel. Maar dan zeg ik... Ja, ik weet het nog wel. We hebben, ja, we hebben heel prettig samengewerkt. Dat kun je altijd zeggen. Maar het is, het is verschrikkelijk. Dat, die kom je tegen, weet je. En dan tril ik over mijn hele lichaam. Dan denk ik... Weet je wat je doet? Blijf nog even stilstaan. Dat ik je precies met één dreun je kop in kan slaan. Ja, het is niet erg christelijk hoor, maar het is. Uh... Ik keur het niet goed dat ik zulke gevoelens heb. Geen zin hoor. Nee, nee. De, dit, dit boek heeft natuurlijk. Ja, mensen altijd weer de nadruk leggen op. Uh, het waar gebeurde. Wat ik eerlijk gezegd. Uh, helemaal niet belangrijk vind. Want wat er nou wel of niet waar gebeurd is aan dat boek. dat doet er volgens mij niet zoveel toe. Het gaat om de. Uh, laten we zeggen, de waarheid van. Uh, de psychische gesteldheid van die hoofdfiguur. Nou, dat is, dat is een bekende misverstand. Dat als iets wat je beschrijft letterlijk zo gebeurd is... zou dat een aanbeveling zijn, maar het letterlijk gebeurde... is erg vervelend om te lezen. En de werkelijkheid is ook zo ongelooflijk absurd... dat niemand dat gelooft. Het ja. verhaal wat in uh, een circusjongen, geloof ik, staat... over het gaan kopen van die doodkist... Dat is 100% historisch, helemaal. En toen ik het schreef, dacht ik, ja, dat wordt helemaal niet genoemd en daar gaat ook niemand op in. Hm. Dat is. Uh, de werkelijkheid is namelijk veel en veel onwaarschijnlijk. Dus je moet de werkelijkheid afzwakken. Je moet om dus uh, een boek literair als, als drama, als op van gebeurtenissen, geloofwaardig te maken, moet je de dingen uithalen de werkelijkheid afzwakken. Dat ben ik ook voor lieverleden gaan doen. Maar je kiest toch ook heel, uh, heel speciale dingen uit die werkelijkheid steeds... en een heleboel dingen laat je weg, gebruik je helemaal niet. Hè? Dat... Ja, er is natuurlijk wel de keuze... dat je de, wat ik noemde, representatieve attributen neemt. Hè? Hmm. Er zijn mensen, uh, schrijven, schrijver die nogal bekend was die stapelde maar beschrijvingen op... wat er allemaal in een kamer stond... of wat voor kleren iemand aan het maar het gaat, om, het gaat om, een, om, een, om een stropdas... waar een vlek op zit of een gaatje in gebrand is... of het gaat over drie of vier voorwerpen in een kamer. Ja. Dat heb ik geleerd van, van buitenlandse collega's. Kijk, ik, ik wilde schrijven zoals die... of als die, of als die. Ik wilde zo schrijven als Iwan Turgenev. Ik ben hem gaan lezen... En ik heb geprobeerd te, te gronden... waarom je dus na één pagina... na een halve pagina... al alles over het milieu weet. En ook weet dat het niet goed afloopt. Wat altijd goed is natuurlijk om van tevoren te weten. En toen ben ik gaan schrijven... probeer het te schrijven zoals hij... maar er komt natuurlijk iets anders. Maar waar ik, al waar ik nooit naar gestreefd heb... dat is naar originaliteit. Dat is dodend... Of het nou een schilder, een beeldhouwer of een schrijver is. Als iemand probeert in zijn werk origineel te zijn... kan hij beter een steen aan een touw om zijn nek doen en in het kanaal springen. Uh, het is nooit origineel. Als het origineel is, dan is het omdat er in jou iets nieuws is. Maar alles wat kwaliteit heeft, moet terugverwijzen naar een traditie.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 Verwerp niet mijn geringe woorden, maar hoor ze genadiglijk aan. Amen. Nederlandse vertaling Gerard Reven. Mooi gebed is dat, hè? Dat is Mooi. Dat is het tweede, tweede gebed. De eerste is natuurlijk het wees gegroet. Maar dit is vrij onbekend. Een beetje... Het is in het, in het Latijns, Memorare. Ik ken het, ik ik het niet. Ik heb het een beetje veranderd. Kijk, want er wordt gevraagd... Uh, dat, dat, dat, dat, uh, zij, zij moet je dan verhoren, dat vind ik onzin. Oh, ja. kijk het, Ze hoeft het alleen maar genadiglijk aan te horen, ja. dan is het vervuld. Ja. Ja. Zij is uh, koningin des hemels en uh, ja. eigenlijk zijn de vader en de zoon maar een soort figuranten. Ja. Ja. Ik, kan, ik kan zien dat dat een katholieke jongen is die veel van zijn moeder houdt. Kan ik het ik zien? Ik. Ik. Ja, ja. Er is één ding veranderd eigenlijk in de, in de radioversie van, van het boek. Dat is Er gaat een gebed aan vooraf. Oh, dat vond ik wel chic. ja. Maar... Mooi gebed, memorare, ja. Ja, maar daardoor... Ik, ja, dat... Nou, dat was om mijn eigen ook een beetje moed in te spreken. Het is een heel speciaal gebed. Het ja, ja. is niet zomaar een gebed. Het is een... gericht tot een moeder. Ja... Moeder van God, moeder van alle mensen. Moeder van al het geschapene en ongeschapene. Daardoor kreeg ik de indruk dat het ook iets van een, van een boetedoening had, die, die voorlezing. Oh, mijn gehele leven is één boetedoening, ja. Ik ligt dag en nacht wakker van het lot van de mensheid... en van het aantal lichtjaren der de planeten en hoe het verder moet. En het soortelijk gewicht van God... Ga door. Nou, dan, Ik wil je toch nog even vragen naar de... Uh, ik zeg maar wat hoor. Indirect, nee, maar ik meen het wel wat ik zeg. Die jongen, die, die Frits van Echters, daar ja. hebben we dus vijf lange dagen mee, mee doorgebracht. Uh, en gehoord wat, uh, wat de mama overkomt. Hij is 23 jaar en uh, bekijkt uh, op een tamelijk onbarmhartige onbar manier uh, wat er om hem heen is. Uh, ouders, uh, vrienden... En uh, dan denk je van, die jongen die, uh, ja, die laat zoveel tot zich toe uh, van, van, van die vreselijke werkelijkheid. Hij zou wel gek kunnen worden. Hè? Dat is een mogelijke afloop van het boek zou ook kunnen zijn, die jongen zich ophangt of zo. Dat, uh, ja, dat zat er ook wel in. Ik geloof dat ik maar één keer zelfmoord heb gepleegd. Ik ken wel collega's die zes keer zelfmoord hebben gepleegd. <coughs> dus dat valt allemaal wel mee. Maar... Het was een benauwde wereld met die, die uh, dat hele krankzinnige en volstrekt uh, deficiënte wereldbeeld hè? Ja. van de, het proletariaat dat moet de macht krijgen. Ja, dus uh, arme mensen die, die ongeletterd zijn, die geen opleiding hebben gehad, die moeten de wereld gaan regeren. God zal je bewaren. Ja. ja, ik kan nog allerlei leuzes uitkramen, maar dat zal ik maar niet doen. Dan krijg je weer ingezonde stukken en zo. Maar het is, het is dus een hele rare dwaalleer die, ja, die helemaal levensvijandig is. Het leven gaat aan die mensen voorbij. Je zei ergens dus, tussen het lezen door, zei je ook uh, in, in zo'n milieu... maar ik denk dat het overal in Nederland in die tijd zo was... Als er iets aan iemand mankeerde, hè? Uh, hij uh, was psychisch niet helemaal in orde, voelde zich niet goed. Ja, daar kon eigenlijk niet over gepraat worden. Hè? Het, uh, het negeren van, van dat soort zaken. Probe uh, Alles wat buiten de Nou, problemen kan. oplossen door het bestaan ervan te ontkennen. Ja. Nou moet ik zeggen dat mijn moeder toch nog iets, iets irrationeels, iets menselijks uh, had behouden. ...ondanks alles. Maar... Uh, ...ja... ...die hele troep eromheen... ...dat was de Amsterdamse zien. ...en alles was gericht op de... ...op de socialistische opbouw... ...en alle kunst moest... ...moest... Uh, ...progressief zijn. Nou ja... ...ik moet een ingebouwd... Uh, ...aangeboren besef hebben gehad dat het menselijk bestaan wel boeiend, wel groots, wel interessant is... maar in wezen een tragisch gegeven. He, door de ontoereikendheid, ontoereikendheid van de menselijke liefde. En, uh, dat de, de, Als je een duiding wil geven aan het menselijk bestaan... dan is dat alleen maar onder het... Uh, in, in het licht van de goddelijke genade. Ja, dat is een oude idee, dat heb ik niet uitgevonden. Dat dachten de mensen al 10.000, 100.000 jaar Maar wat gebeurt er nou in, in, in zo'n milieu als, als het dan opeens... Hè, donderslag bij heldere hemel... iemand hangt zich op, wordt gek, of wat dan ook. Hoe reageerde men daar dan op? Uh, nou, het, ge het gebeurde niet zoveel... Het zijn tegelijkertijd zijn die drammers, die, die hezen, uh, copportagevrouwen en karpatenkoppen, uh, en die zijn heel taai, die worden heel oud. Het gebeurde weinig eigenlijk. Je zou zeggen, in zo'n milieu zal er wel eens iemand, uh, nou ja... Nou nee, maar er, was, er was wel veel meer ziekte. Dat wel. Ja, er waren dus ziektes en er was ook niks voor te vinden, over te vinden. Afgezien natuurlijk van het imperialisme, dat dus uh, arbeiders helemaal niet genas. Weet je, arbeiders, arme mensen kregen geen behoorlijke medische verzorging. En die werden als proefkonijnen gebruikt in laboratoria. Dus de arbeidersklasse kreeg injecties met vloermatjes vuil. Dat heb ik nog een kameraad horen zeggen. En hij had, had een bepaald uh, artikel verkeerd begrepen... dat men allergie onderzocht en onderzocht waarvoor iemand allergisch was. Door extracten te maken uh, van kattenhaar, van kokosmatten, weet je wel. En dat uh, iemand injectie werd, dan geeft het vloermatjes vuil. Want ook, ook het stof onder vloermatten werd zorgvuldig opgeveegd... en dat werd dan veredeld, begrijp je? Of versneld in een, in een versneller weet je wel... Ja, maar kijk, als, als je dus werkelijk genezen wilde worden van alles, het was niet, toch niet zo gek bekeken, dan moest je naar Rusland. Want dan kon alles genezen worden. Men kon, men kon alles bewijzen ook, hè. En je, en je kon natuurlijk nergens naartoe, want er waren geen... Er liepen geen normale mensen in die beweging mee. Die mensen waren allemaal... Het was toch een geamputeerd leven, het leven zelf ging aan die mensen voorbij.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 Zeg maar, dat wachten erg lang kan duren. Hij sloot zacht de deur en sprong op de leuningen steunend... bij drie treden tegelijk de trap af. Eventjes, eventjes, eventjes. Heel mooi, Gijart. Heel mooi. Zou het komen van die vreugdepil? Want het zo is. Ja, als je er te veel van inneemt... Dan vlieg je het drama uit, hè? Ja, en je zult voorbij. Ja. Ik vind het een droevig boek, hè? Oh. Je bent een soort wijsgeerde, hè? Ik moet oppassen, dat weet ik wel. Het zal het zijn. Nee, nee, het is, het is waar. Nee, het is... Uh, het is toch wel voor het eerst dat iemand... uit primitiviteit, dat onvermogen... het gewoon noteert. Alle andere mensen vatten het samen met reflectie en met... Uh, uh, een typering van eigen hand van de situatie. En hier is alles direct. Misschien is dat die aantrekking geweest van het, uh, van het werkje. Maar je zal zo'n zoon hebben, zeg. Jezus Christus. Hè? God nog een toe. doen. Dan heb je geen dochter meer nodig. Ik kan sommige dingen niet hebben, mishandeling of zo, dierenmishandeling... of een dier wat dodelijk gewond is, ik kan er absoluut niet tegen. Ik ben... Uh, ja, het is zonde dat ik het zeg. Ik, uh, ik ben gevoelig. Ja, ik ben gevoelig. Dus we beginnen weer met de Alinea, die begint met Frits, de laatste Alinea. Frits, riep hij, Boven aan de trap stonden Jaap Elderer en een onbekende jongeman.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 Die Frits die, uh, heeft die leeftijd 23 jaar. Hij uh, kijkt om zich heen en uh, neemt alles zeer uh, ernstig en, en nauwkeurig in zich op. Ik kan best mijn bril afzetten, Dat heb ik helemaal niet nodig. Hè? Nee, eigenlijk, ja. Uh, hij is dan mislukt en hij zit in een omgeving van uh, mensen die dan wel gaan studeren. Zelfs zit hij op kantoor. En uh, hij kijkt om zich heen, uh, hij kijkt nog eens in de spiegel en uh, hij denkt, hoe moet dit verder? Dit wordt niks. Het uh, is een vrij wanhopige positie. Uh, dus dan denk je: ja, die jongen moet, die moet een truc verzinnen. Die moet ontsnappen. Die moet iets. Ja, ja. Wat kan die nou doen? Uh, nu, achteraf, zou je kunnen zeggen: hij zou schrijver kunnen worden. Of uh, hij zou in God kunnen gaan geloven. om het allemaal toch een, een zin of te verlenen. Of allebei. Of allebei misschien, volgende, ja. U. Maar mijn vraag is nou eigenlijk: van. van uh, Helpt dat? Ja, uh, schrijven. door schrijven kun je de werkelijkheid bezweren. Kan dat echt? Ja, dat gebeurt ook. Laten we zeggen, bij de misviering in een kerk. als de, als de priester zijn werk goed doet. En na afloop voel je je beter? Ja, het is. Uh, uh, een psychiater kost 85 of 90 gulden per uur. En de mis kost niks. Nou, je, moet iets, je moet iets betalen natuurlijk, maar het is geen duur geloof. Absoluut niet. Dus je hebt er baat bij gehad. Zowel bij het schrijven als bij uh, de kerk. Ja, ja, het is, het is allemaal het is mooi. Ik vind het wel een beetje, een beetje chic. Nou, was het ook natuurlijk om datgene aan te hangen wat er helemaal pal tegenover stond. Want van alle religies die men zo enigszins kent. In de wereld is het katholicisme het minst rationele. Uh, en men zegt gecontamineerd, verontreinigd, dat is niet waar. Maar zit het vol met uh, verguldsel, met wierook, met kaarsen, met formules die niemand haast nog kent. Met heiligen, heel bekende die erg in de mode zijn en andere heiligen, dat je dan moet opzoeken wie het is... En uh, gebedjes gebruiken, wijwater, uh, Een heleboel dingen die de tegenstander met verachting bijgeloof noemt. Maar een echte religie zonder bijgeloof. Uh, zonder praktijken op allerlei niveau. Mm. Uh, dus, uh, dus bidden, uh, voorspraak afsmeken en... Ja. Mij ligt het niet. Ik kan me niet voorstellen dat je iets in een gebed vraagt. Mm. Maar mensen hebben daar het recht toe. Ja, ja wat ik me ook zat, zat af te vragen... Kijk, zo'n jongen als die Frits... en dat soort jongens zijn er nog steeds natuurlijk. Dat houdt nooit op. Die kan ook andere reactie vertonen. Die, die kan zich terugtrekken. Die kan vluchten. Hij kan in bed gaan liggen... en een kussen over zijn hoofd doen... en het allemaal niet willen zien. Maar... maar Frits van Echters die doet het omgekeerde. Die neemt alles waar, die onthoudt alle zinnetjes en uh, is buiten gewoon opmerkzaam. Juist. Ja, doordat ik me niet veilig voelde. Ik dacht dat is een milieu. Ik, ik zag het kunstmatig van het milieu in. Ik dacht ook dit milieu is helemaal niet gewapend tegen iets. Het heeft helemaal geen reserves. Uh, het heeft geen, geen, geen eigen erf, geen, geen grond, geen ploeg, geen paard. Uh, ik ik droomde van een eiland met, met, met allemaal paarden, weet je wel. Ik zei altijd tegen, tegen een beetje ironisch tegen een, een, een jongen van het mannelijk geslacht, veel jonger dan ik. Dan zei ik dat ik graag hem uh, zou willen engageren, kopen van zijn ouders, weet je wel. Omdat ik twee zoons had, die leefde op, op een eiland en die wilde graag een klein broertje erbij hebben en ik zei nou dan gaan we, ga je naar, gaan we naar het eiland en dan krijg je een uh, een paard van me en een geweer en uh, dat niet geworteld zijn in, in de natuur een bestaan zonder horizon een eeuwig wijkende horizon want dat godsrijk van God Marx en zijn enige geboren zoon in dat zal nog wel even op zich laten wachten hoewel er mensen nog, nog zeer toegewijd aan arbeiden, in Nederland allerlei groepen die vertellen dat het eigenlijk heel goed is. Vandaar dat Frits aan het eind God aanroept en zegt van, van bescherm mijn ouders, want die, die mensen redden het niet zo, daar komt het wel op neer. Vind het is een beetje een huichelachtig einde eigenlijk, ik weet niet of ik dat... Oh. Zou ik dat gemeend hebben? Oh. Nou ja, het geeft niet, als je, maar, als je maar in de handen bent... Doen. Ik weet het niet precies. Uh, wat is maar er is iets. Wat bedoel je? Ja, nee, misschien zijn het toch wel echte gedachten geweest. Maar uh, ik geloofde toch nog toen wel heilig in al die dingen hoor. Dus uh, het was een wanhoop. Uh, door een geloof. Ja, waar ik uit zou moeten stappen. Dat is niet zo makkelijk hoor. Want je gelooft al die drogredenen... omdat ze zo dom en zo aannemelijk zijn. Mm. Ja? Dus dat uh, de ellende in de wereld de schuld is... van het kapitalisme. Of van het imperialisme. Waarvan niemand je het adres of het telefoonnummer kan geven. Mm. Ja? Maar dan is het toch heel wat dat, uh, dat je een boek schrijft... waarin het socialisme in het geheel niet voorkomt wordt niets van gezegd en de almachtige God wordt aangeroepen. Dat is nieuw wat je zegt, dat iemand dus zonder het aan te vallen het, het wegvaagt. Ja. <coughs> wat ook de goede methode is. Het bestaat helemaal niet in het boek. Je ziet alleen uh, ja, de, de effecten ervan, maar, maar de bron wordt niet genoemd. En je kunt je ook beter verdedigen met niet rationele argumenten. Dus ik zeg tegen over bepaalde mensen... dan zeg ik, kijk eens... misschien... geloof jij niet... in, in de duivel... In de, de, welke is de Satan, de oude slang... maar als je... in de wereld... rondgekeken hebt... en niet dat gezien hebt... niet de duivel hebt gezien... En zeg ik, of je hebt niet behoorlijk rondgekeken... of je hebt stront in je ogen gehad. Begrijp je? En van bijzonder objecte mensen zeg ik dan... die en die, dat is een heks. Ja. Vroeger werden die typetjes verbrand. Dat waren betere tijden. En daarmee is de zaak dan afgedaan. Maar ik ga dan niet iets weerleggen wat die mensen beweren of gezegd hebben. Ja. Maar je komt ze inderdaad tegen...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 Hij schept suiker met de dessertlepel. Hij neemt het vlees in zijn vingers. Hij laat winden zonder dat iemand er één nodig heeft. Wacht even. Hij laat winden, wacht eventjes. Hij laat winden zonder dat hij even. Hij laat winden zonder dat iemand er één nodig heeft. Hij heeft spijsresten achter zijn gewicht.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 Uh, precies op het midden, onder het midden, precies het midden van de pagina. Hij heeft spijsresten. Even, even, mijn neus snuiden eventjes. Oh. oh, Als ik dit doorstaan heb, dan word ik heel erg oud. mmm.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 In het eind van het boek uh, wil die Frits aan zijn vader een vraag stellen of hij wil een opmerking maken. En dat is kennelijk een moeilijk onderwerp waar hij over wil beginnen, maar uh, hij doet het niet. Hij zegt heel iets anders opeens. Herinner je dat? Ja, natuurlijk. Maar wat, ik zou eigenlijk wat kan dat niet... geweest zijn? Dus ik zou het niet weten. Het is wel van groot belang. Ja, uh, de filmmaker die suggereert, suggereert, hij zegt het niet, maar ik denk dat het suggereert dat het dus uh, met de uh, seksuele geaardheid van zo'n lief te maken heeft. En als iemand dat zegt, dan is dat uh, is niet aan te tonen dat het niet zo is. Het mag niet dat het wel zo is, want nee. in het boek speelt het verder geen rol. De seksuele geaardheid van Frits, uh, daar wordt niets van gezegd eigenlijk. Dus dat is voor rekening van de filmmaker, denk ik. Ja, ja, ja. Nou, het is, het is volkomen legitiem, hoor. Het is, uh, het is heel aannemelijk. Dat vind je wel? Ja, de, zoals de film gerealiseerd is, dat is... Uh op zijn minst uh, heel aannemelijk het is een uh, als je het interpreteren wilt dus als je dus uh, iets uh, wat aan het boek aanwezig is uh, wilt concretiseren dan heeft uh, die filmmaker dat wel heel goed gedaan en dat vind je ook toelaatbaar om in zo'n film een, een antwoord te geven wat, uh, wat in het boek eigenlijk maar een vraag is Kijk, als een boek literaire betekenis heeft. in de eerste plaats, dus een literair boek is met, met gedachten, met gevoelens. met herinneringen. Uh, dan is dat. Uh, in het algemeen geen boek om een film van te maken. Ik wil je nog iets vragen eigenlijk over, over de, de radio. Want uh, het komt tenslotte allemaal op de radio. En uh, die radio staat in dat gezin. Ja, net als tegenwoordig de televisie er staat er voortdurend een radio. En er komt allemaal uh, taal uit en muziek. En, uh, maar het is absoluut niet duidelijk uh, waar de voorkeuren nu liggen. Want meestal gaat die aan en is vrij snel weer uit. En enkele keer wordt er iets uitgeluisterd. Maar... Uh, was dat de manier, eigenlijk het lijkt op tegenwoordig wat ze, wat ze met die afstandsbediening doen... Hè, dat zeppigde, uh, deed het maar aan denken, uh, dan weer daar, dan weer daar, uh, altijd flarden. Nou, in de, de radio in de avonden is uh, een hele karikaturale weerspiegeling... van de maatschappij, van de wereld, van de mensenwereld. De buitenwereld. De buitenwereld. En wat was toen nog niet opgekomen, toen had je nog die omroepers niet, die, uh, uh, die praten alsof ze over een half uur naar het schafot gingen, met, het, met ook die stotende, met mededeling stoten, en, en uh, dat, dat komt uit Amerika, dat, dat versnelde gegil, hè? Dan als u nog dit wil of dat wil, dan moet u dat dit en dat doen en tom, tom, tom. En dan zo'n uitroepen. Misschien is het. Ik weet niet of het op een cursus geleerd wordt, maar dat is een heel andere taal dan bijvoorbeeld mensen uh, een radio uh, een radiogesprek, uh, interview uh, zeggen. Het is een bepaalde toonzetting. Hè? En, uh, en, en in het boek merk je dan dat die Frits dat ook af en toe adopteert. En dat hij uh, zomaar onder mensen opeens die toon aanslaat. Ja, ja, ja, ja, ja. Een uh, bewijzen van, van uh, grap. Grappige... Maar wat de vraag is... Kijk, ieder mens... kan dat zien en horen en voelen... Maar hoe kan iemand die leegte zelf zo uitbeelden... dat mensen dat van begin tot einde lezen? En daarvan onder de indruk komen? Want het is wel... Je kan heel knap verveling beschrijven. Ik bedoel, een toneel en film. Maar waar het om gaat, dat je daar juist helemaal niet die werkelijkheidsdrift uh, kan gebruiken. Want een boek kan gaan over de verveling... maar de lezer moet zich niet vervelen. Oh. Ik heb die ongelooflijke aandacht voor het detail. Uh, die uh, bezwerende manier van alles gezien willen hebben... alles gehoord willen hebben. Ja, maar als je dat in de praktijk zou toepassen... zou dat ook onleesbaar zijn. Ja. Dus intuïtief... Kijk, er is in mijn boeken in het algemeen... bijna geen handeling. Mijn andere boeken ook niet. Als je dan nou neemt een boek dat je echt kunt zeggen... dat is veertig jaar later... Uh, de zaak helemaal nader... volledig met volledig vakmanschap uitgewerkt... dan kun je absoluut zeggen... Uh, dat bezorgde ouders een tienvoudige... honderdvoudige echo is van de avonden. Waar ook de held... geen ene moer uitvoert. En waar het... Uh, het contact leggen met andere mensen, het contact maken met andere mensen, nog veel medogelozer is afgesneden dan in de avonden. Want er is nog een schijncontact. Maar dat, zulke boeken kun je schrijven, maar je moet... Uh, het moet overkomen als handeling, als een psychische ontwikkeling, weet ik veel... Te doen. Hè? Ik moet je zeggen dat ik het wel eens een sterk hoofdstuk vind, hoor, vergeleken bij de voorafgaande. Het is te, er, zit toch, er komt nu toch iets van compositie in, hè? het is toch wel goed bekeken. Dus beginnen met het orgelspel, hè? Het orgelspel hield op. Met enkele variaties van Frank... besloot Piet Karwiel dit orgelconcert, zei de omroeper. U hoort nu, tot 9 uur, een non-stop-programma van Hawaiian-melodieën. Is dat goed, eigenlijk? Ja, nou, dat geeft niet. Hè? Hawaiian is ook goed. Hawaiian? Ja, het is goed, hoor. Dood, dood. Even, even. Mooie dingen had je vroeger hè. De, hoe heet ze nou ook weer? De Everly Brothers. Nee, dit is eerder, dit zijn de Kilimahawaiiers. Ja, ja, maar de Blue Diamonds die waren goed hè. De Blue Diamonds waren goed hè. Ik denk dat een aantal mensen die worden, die worden door dit boek voor het voorlezen, die worden. Die komen in een soort uh, verdoving, een soort iets heel vreemds. Die doen helemaal niks meer een dag lang of die doen iets heel vreselijks. Dus dan ga ik nu met dat is wel een beetje erg. Dat is wel een beetje erg dat gejank, zei zijn vader toen de muziek begon. Laten we dat maar afzetten. Ik houd er veel van, zei Frits. Ik ben dol op die uithalen van de snaren.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 Tot zover dit In Memoriam Gerard Reven. U hoorde de schrijver in gesprek met Wim Noordhoek op 3 december 1991. Samen met Wim keek hij toen terug op de marathonvoorlezing van zijn boek De Avonden. Die op 28 en 29 november van datzelfde jaar tien uur lang werd uitgezonden door de VPRO en radio. En Wim was daarbij toen de regisseur. De integrale voorlezing werd toen vastgelegd op cd's die in een fraaie box nog steeds te krijgen zijn bij de VPRO. Meer Reven vindt u op onze boekensite boeken.vpro.nl Want daar staat maar liefst eh, 13 uur geluid eh, in het archief Gerard Reven en dat zijn dan zijn verzamelde interviews. Ja. Hiermee eindigt deze uitzending van maandagavond 10 april. Techniek Dennis Rijstenberg, productie Wil Hassink. Ons postadres is De Avondenpostbus 61200 AA in Hilversum. Of u kunt ons mailen op avonden.vpro.nl. Straks krijgt u het nieuws op radio 747. En dan gaat de VPRO nog even door met andere muziek. Walter Slossen presenteert De Wandelende Tak. Morgen zijn wij we er weer op 7.47 uh, 7, tussen 8 en 11 met onder andere een gesprek.